De kans is groot dat nog Labour nog de conservatieven een absolute meerderheid halen. En dat is sinds 1974 niet meer voorgekomen. De vraag is dan hoe de liberaal-democraten van de verrassende nieuwkomer Nick Clegg het zullen doen. De Labour-regering is nu 13 jaar aan de macht.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 Het parcours en de omgeving worden voorafgaand aan de drie etappes in de hoofdstad wel schoongemaakt. Er lijkt om een kamermeerderheid te zijn voor een verplichte vrije dag op 5 mei. Het idee is van PvdA-leider Cohen en de ChristenUnie GroenLinks, de SP en naar verluidt ook de PVV hebben er wel oren naar. 5 mei is nu wel een nationale feestdag, maar geen verplichte vrije dag. Bij veel bedrijven hebben werknemers maar eens in de vijf jaar vrij. Oliemaatschappij BP probeert vandaag het grootste van de twee overgebleven lekken in de Golf van Mexico te dichten. Een schip met de afsluiter erop is er onderweg. Het is voor het eerst dat het systeem wordt gebruikt op een diepte van anderhalve kilometer. Via de afsluiter kan de olie in een schip worden geloosd. BP slaagde er gisteren in het kleinste van de drie lekken te dichten. Het weer overal droog en vanuit het oosten toenemende bewolking. Middagtemperatuur 10 tot 13 graden. In Limburg later er vanmiddag mogelijk wat regen. Ook de komende dagen is het wisselvallig en fris. Dit was het NOS -journaal.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen Zandvoort op de dag van de arbeid 1 mei, zaterdag zelfs. Week 17. Goedemorgen Don. Goedemorgen Tom. Je ziet er uitgeput uit. Ja, heb, heb jij ook de dag gisteren in beschaafde dronkenschap doorgebracht? Nee, ik, ik, ik drink niet. Dus nee. Uh... Oh nee, geen oranje bitter zelfs. Dus, dat niet. Dus ah. echt, uh... Ik houd trouwens helemaal niet van oranje. <laughs> ik weg <met> die mensen. <laughs> <laughs> Oké, okay, goed. Ja, nou, gisteren komen we nu even bij. Ja. In, uh... Goedemorgen Zandvoort. Maar we hebben een hele rij van gasten... Die staan te trappelen van ongeduld om uh, nou, een zit, te te de de een zit te vertellen. Zitten te trappelen, trappelen. ja. ja. Okay. Dat is uh, Nienke Christianus. En die komt ons om tien over tien vertellen wat je allemaal kan beleven met het zingen van mantra's. Ja, en uh, daarna gaan we om uh, nou, rond de klok van half elf uh, horen van onder andere Minke van de Meulen. Uh, de voorbereidingen en de uitvoering straks van uh, 4 mei. De herdenking, dode herdenking. Wat... Uh, wat we daar allemaal kunnen verwachten en waar wij eh, naartoe zullen gaan. Om tien over half elf uh, gaan we even praten over de naweeën van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen veel mensen zijn daar slachtoffer van geworden, maar ook een dorp als Zandvoort is uh, voor een groot deel gesloopt. Uh, de Klink, het, uh, het uh, kwartaalblad van ons genootschap uit Zandvoort... Is daar helemaal aan gewijd De nieuwe klink En uh, ik denk dat het is een collectors item ja, En de hoofdredacteur Peter Bluis komt vertellen Wat er allemaal in staat ja. En dan uh, aan de andere kant Van het nieuws en de boodschappen Om uh, zo rond tien over elf. Hoe zegt het woord? Ja, dan is het, uh, dat is jouw specialiteit Tom <lacht> uh, Dan gaan we praten Met uh, degene die uh, De nieuwe dorpsomroeper gaat worden Je bent bijna dorpsgek <laughs> nee, ja, nee, nee Jawel, jawel, ja. jawel. <laughs> De nieuwe dorpzoonroeper. Uh, we zullen horen wie het is En uh, hij mag zijn eerste indruk uh, dan weer geven Jammer dat het niet een zij is geworden trouwens ja, maar goed Misschien de volgende keer ja. Dan uh, tegen half twaalf uh, gaan we eventjes de piste in Want uh, Circus Riekelo komt uh, weer zijn tent opslaan in Zandvoort En als het goed is komt Wim Peters vertellen wat er allemaal gaat gebeuren ja, en dan uh, zijn we alweer bijna aan het einde van de ochtend. En dan uh, sluiten we toch feestelijk af. Met uh, ja, Het is 5 mei straks weer een, uh, een vijfjaarlijks gebeurtenis, een lustrumjaar. Dus uh, we gaan het vieren met het hele land. En uh, van Harry Lemmers gaan we horen wat al die festiviteiten zullen zijn. Nu, feestmuziek. En Maar eventjes te veel en Bij jou zijn is dan alles wat ik wil Niemand weet waarom geluk soms wegwaakt Niemand weet waarom een bloem verwelkt Niemand weet waarom jij de Gebed, die ik vertrouw, maar ik weet dat ik van je hou. En hou me vast, leg mijn hoofd niet op je schouder. En hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. Hou me vast, soms wordt het allemaal. In bij jou zeilen, is dan hallo. dan alles wat ik wil Ja, we gaan eens praten over uh... zullen We zullen eerst eens even Laat zeggen wie je eigenlijk aan deze uitzending meedoet. Dat gedaan. hebben we nog niet gedaan nee. Nee. Oeh ja, nou, Nel staat op dit moment Nel Zandbergen staat... Uh... Heel gezellig koffie te drinken. Ja, maar onder haar pseudoniem, onder de naam Nel Kerkman. Nel Kerkman, de, ja. Uh, ja. En ze zit ook de redactie gedaan. En uh, iedereen is eigenlijk uitgenodigd om hier een kopje koffie ja. te komen drinken. In het altijd gezellige hoogland. En radio te zien. Radio dat te, te kijken noemen we dat, we dat hè? Ja. En uh, diezelfde hey. Nel die heeft heel hard gewerkt. Want die heeft ook de redactie gedaan, voorbereiding gemaakt, informatie verzameld. De techniek uh, is in handen van uh, Roy Haldeman. Open, want hij heeft ook gefeest. Maar dat is allemaal Hij loselijk. zegt dat hij wakker is. En de presentatie uh, natuurlijk uh, Tom Hendricks. En Don de Grebber. Oké. Okay. Wij gaan verder met onze gast. Nienke Christianus. Een hele goede morgen. Je ziet er opgewekt uit. Ja, dat voel ik me ook. Ja. Lekker naar koninginnendag. Heb je, heb je het leuk gehad gisteren? Ik heb het heel gezellig gehad aan het strand. En dat was heel erg rustig. Hm. Dus ik heb een hele rustige, maar fijne koninginnendag gehad. Mooi zo. Ja. Mantra zingen. Ja. Dat. Uh... Ben jij de organisator daarvan? Ik organiseer een mantra concert in Zandvoort. Dat is denk ik vrij uniek in Zandvoort. En dat wordt in het jeugdhuis gehouden bij de protestantse kerk. En wanneer ja. is dat? Woensdagavond 26 mei. Dus dat schiet alweer op. Ja. ja. ja. Wat zijn mantra's? Mantra's dat betekent. Een mantra betekent letterlijk de klank die het denken tot rust brengt. Dus het wordt veel in yoga, meditatie gebruikt om de eenheid in jezelf te herstellen. En wanneer het denken tot rust komt, dan krijg je weer toegang tot je hart. En kunnen diepere gevoelens, ook als vreugde en verdriet, speelsheid, liefde, verbondenheid, krijgen weer wat meer ruimte. En mantra's zijn ook woorden en klanken die praktische hulp en genezing bieden. Dus als gebeden verbinden zij de kracht van de mens. Met het goddelijke. Dus je kunt het ook gebruiken om, uh, om iets uh, te... Nienke, heeft een man mantra alleen een klank of ook woorden? Het, uh, je reciteert een klank. Het zijn ook woorden en is die dat, staan uh, voor iets. Is dat om maar uh, het beroemde cliché te gebruiken... Het oom... Uh, mm. ja. <laughs> ja, dat is de oerklank. Daar begint het inderdaad allemaal mee. Maar je hebt allemaal verschillende mantra's. Ook uit verschillende culturen. Zo heb je boeddhistische mantra's. Maar ook hindoeistische, islamitische, joodse, christelijk, soefies. Dus je hebt eigenlijk in alle culturen wel eigen mantra's. En uh, mantra is ook een begrip uit de tantra. En dat is de leer van alles wat verbonden is. Daar komt het eigenlijk vandaan. Heeft het ook iets te maken met die Tijdzee-diensten die hier in Zandvoort worden gehouden? Tijdzee? Ja? Tijdzee ken ik niet. Dat, Dat zijn uh, ook uh, diensten waar uh, dus eigenlijk alleen maar gezangen worden uh, toongezet, dus ook zonder woorden. Nou, hier worden wel woorden gebruikt, want uh, bijvoorbeeld een voorbeeld is... Um, ...van woorden dan, is Jaya, Jaya, Devi, Mata... ...en dat zing je dan eigenlijk een kwartier achter elkaar... ...en dat is om de vrede met de moeder, moeder aarde, de godin te herstellen... ...dus je gebruikt eigenlijk wel woorden, het zijn niet alleen klanken. Mm -hmm. Wat doet dat met je? Het zijn ook sanskrietwoorden. woorden, dus het is een hele, hele oude taal mm -hmm. uit het India. komt uit India? Ja, ja, het is uit India, het is Sanskriet, dat is natuurlijk een ontzettende oude taal... En daar komen ja. de woorden vandaan. Maar wat doet dat met je? Het kan je helen, het opent je hart. Het geeft weer heel veel vreugde en plezier. Het heeft een soort trilling die echt doorwerkt op je, op je lijf, maar ook op je geest. En uh, nou ja, ook het opent dus echt je hart. Het brengt eigenlijk uh, je lichaam weer in, verbi in verbinding met je geest. Ja. Want ja. daar mankeert het vaak aan hè, bij ja. mensen. Ja. <laughs> lichaam zijn, met je geest. Dat en... zijn twee gesloten afdelingen eigenlijk die uh, niet nou, samenwerken. Het hart mag ook nog wel wat opener bij een heleboel mensen, hmm? dus uh, die, die kun je er ook nog mee verbinden. Ja. ja is dat, wanneer is dit eigenlijk naar Nederland toegekomen of naar West-Europa? Uh, het, het doet mij zo sterk aan de 70er, misschien 80er jaren van de vorige eeuw denken: dat er een golf was van dit soort dingen. De Beatles uh, zijn daarvoor geweest, naar de Mauerers. Ja. Komt het uit die beweging voort? Ik denk wel dat het uit de beweging sowieso komt van de yogi. Dus de mensen die dus yoga beoefenen En dat ze ook al heel lang gebruiken om mantra's in hun yoga te integreren. Dus ik denk zelf ook wel een beetje die flauwe power tijd. Dat mensen het ook gebruiken om hun hart te openen. En ja. meer in de liefde en verbondenheid te komen. Maar dat, ik weet niet precies wanneer het echt naar het westen is gekomen. Ik denk dat dat uh, door de yogi is geweest. Oké. Okay. Heb je al vaak zo'n uh, mantra bijeenkomst bijgewoond? Nee, dit is de eerste keer. Ik heb wel mantra, uh, zang al zeven jaar zelf uh, beoefend. Maar dat ik op het pad kwam van Henry Marshall in The Playshop Family, was eigenlijk in Haarlem recent. En ik zag die mensen, en ik was zo onder de indruk van hun liefde en hun power en hoe ze dat met elkaar en een groep uh, neerzetten. Dat ik eigenlijk na afloop meteen gemaild heb van, zouden jullie naar Zandvoort willen komen? Mm -hmm. En ik had daar niet zo echt veel verwachtingen bij, want deze mensen reizen over de hele wereld, ze zijn altijd druk met trainingen. En uh, nou ja, het zijn niet de eerste de beste. Dus ik was heel verbaasd toen zij zeiden, we are delighted to come. Het zijn Amerikanen, hè? Wat? Het zijn Amerikanen, ja. ja. En ze reizen door de hele wereld? Ze wonen in Amsterdam, maar ze reizen eigenlijk door uh, de hele wereld. En hoe groot is de groep ongeveer, Heeft je dat? De mensen die trainingen bij hun doen, dat zijn echt duizenden mensen. En de playshop family, de musici ja. zeg maar, dat zijn er in totaal vijf. Allemaal hele fijne mensen. dus uh, <laughs> Ik zou iedereen aanraden, kom uh, de 26e, om eens te ervaren ook hoe het is. Als je daar naartoe gaat, moet je je dan ergens op voorbereiden of moet je er maar gewoon, gewoon blanco ingaan? Ik denk dat het beste is eigenlijk om zoiets als blanco te doen. Dus zonder verwachtingen of zonder een idee erover te hebben van uh, dit en dit gaat het met me doen. En het gewoon laten gebeuren wat het met je doet. Het werkt ook door. Dus uh, op zo'n avond dan word je heel stil en heel rustig, maar je wordt ook heel... ...erg verbonden met jezelf, maar dat werkt ook geruime tijd nog gewoon door. En je kunt natuurlijk een cd bij hun kopen meteen ter plekke... ...die je ook thuis opzet om uh, die mantra nog meer kracht en doorwerking te laten hebben. Zit er ook een zweem van commercie in? Nee, niet in mijn idee. Ik, ik, heb wel, ik heb het idee dat ze die cd's gewoon verkopen... ...omdat ze gewoon echt vanuit hun hart mantra over de hele wereld brengen... ...omdat het gewoon iets is waar zij heel sterk in geloven. Dus... Die cd's die uh, bevatten allemaal voorbeelden van mantra's? Ja, ze hebben allemaal een, uh, verschillende cd's, maar ook allemaal betekenissen inderdaad. Ja. Die je ook kunt gebruiken met een bepaal, uh, bepaald doel. Bijvoorbeeld, um, als je een kind hebt en je wil je relatie tussen jouzelf en je kind verbeteren, dan kan je er eentje zingen, die heet Gopala. Je kan iets zingen voor wijsheid en bescherming. En zelfs om een mannelijke partner of een vrouwelijke partner, levenspartner te ontmoeten... Ja. kun je er een een maand lang reciteren en dan kan <laughs> lukt... hij zelf ook ervaren. Dan lukt het wel. Dan lukt het <laughs> wel. Dan komt hij op je pad. Of zij natuurlijk. Ja. Heeft ja. hij ook zo zijn Ricky ontmoet? Zo heeft hij zijn Ricky ontmoet. Ja, ja. Toen de tijd rijp was dacht hij, nou wil ik heel graag een vrouwelijke levenspartner. En toen is hij dus echt gaan zingen... Um, wat neem Manoramam Dehi. En dat staat er echt voor om uh, die partner te ontmoeten. <laughs> en dat is gelukt. Want ze ja. zijn heel happy samen. Hoe lang al? Weet je dat? Nou, al wel denk ik 15 jaar. Dus uh, dat is al wel een tijdje. Het is toch redelijk hecht. Ja. Uh, ja, dan komt natuurlijk uh, altijd de vraag. Wat gaat het de mensen kosten als ze daar naartoe gaan? <laughs> 12, euro. 12 euro. Inclusief thee. <laughs> Dus dat valt nog me wel mee. Ja. Dat is ook niet de hoofdprijs natuurlijk. Ja, dus, maar ik, ik, ik moet het nog even plaatsen in mijn leven als ik dat. Ja. dat nou ben ik geweest, de ja. 26e. Ik heb ja. daar een hoop over gehoord. Ik neem aan dat er ook verteld wordt. Uh, wat het voor je kan betekenen hoe het werkt. Ja, er wordt een uitleg gegeven even over de mantra die je dan met elkaar gaat doen en die staan ook op borden zodat je ook niet bang hoeft te zijn dat je de woorden die heel eenvoudig ook zijn niet zou kunnen. Dus ik bedoel iedereen, ook al kan je niet zingen, kan meezingen. Ja ja, dat is ja. zo. Ja. Nou ja, goed. Ik heb dat dan gehoord en ervaren dat dat een steun kan zijn in mijn ja. leven, want daar komt het op neer. En, en hoe ga ik dit toepassen? Zal je voor, ik ben, ben erg verdrietig om wat er gebeurd is en ik wil uit dat verdriet komen. Uh, hoe werkt dat dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dus dan zou je eigenlijk wat meer levensvreugde willen hebben. Bijvoorbeeld, herren. ja. Ja, daar zijn ook allemaal mantra's voor. Die zou je dan dus kunnen opzoeken in hun boekje. Maar ga ik dan echt zitten? Ja. En zingen. Ja, ja, ja, In mijn moet... eentje of met een ander samen. Het, het fijnste is om het met een groepje te doen. Dus je zou thuis kunnen uitnodigen een aantal mensen die dat ook uh, graag doen. Maar je kan het zoals ik ook thuis alleen uh, zingen. Ik doe dat elke ochtend. Dan zet ik hem aan en dan verbind ik mijzelf weer met zo'n bepaalde mantra. Die ik op dat moment even voel dat ik nodig heb. Ja. Dat kan soms zijn voor meer uh, welvaart. Ja, dus als je bijvoorbeeld even in een geldprobleem zit. Het kan zijn inderdaad voor een gezondheidsprobleem of met een partner of met iemand waar je ruzie mee hebt of met je kind. Is, ja. Kan ik het een beetje vergelijken met wat anderen doen bidden bijvoorbeeld, Eigenlijk om de situatie wel. op te lossen? Eigenlijk wel. Alleen de trilling van mantra's, dat is net zoals dus het tantra, die verbondenheid van die, van die trilling, die werkt door echt in je hele lichaam, in je systeem. Dus het heeft wel degelijk ook echt een lichamelijke heling. Ja, het doet dus, echt wat met je lijf. En, en ook je geestelijke instelling verandert daardoor. Ja, je gaat veel meer open, je hart opent zich echt ja. veel meer en je geest opent zich ook veel meer voor wat er echt is. en uh, Er is ook bewezen, net door Italiaanse wetenschappers, dat um, met een bepaalde mantra, ik weet hem zo 1, 2, 3 niet uit mijn hoofd, maar dat je hartslag lager wordt. Dus dat het heel erg veel effect heeft voor mensen met hartklachten. Dat er bewezen is dat het zodanig laag wordt dat zij gewoon uh, zichzelf daar helen. Nou, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen allemaal. Ja, ik, uh, nee, maar ik zoek naar de toepassing in het dagelijkse leven, want je kan dat wel leren en horen, maar je staat ook voor dat je dit moet toepassen in je leven. Ja, en, als... en, en zoals je het doet elke dag als je de dag start. Ja. Het lijkt wel of je een beetje oplaadt voor de dag dan. Ja, wat er ook wel heel vaak gebeurt is, tenminste zo ben ik zelf bij um, de mantra uitgekomen die ik zo direct zou willen laten horen. Ja. Dat is de verbinding met moeder aarde, met de vrede ook van de moeder. En door gewoon de cd bijvoorbeeld te beluisteren, heb je altijd wel één mantra die je heel erg aanspreekt. Dat je denkt, oh die vind ik echt heel mooi. En dat is dan ook vaak de mantra waar je gewoon uh, een tijd naar gaat luisteren. En die ook heel veel voor je doet. Ja. Dus je hoeft dat nog niet eens met je hoofd allemaal te bedenken dat... Okay. Nou, laat maar eens horen. Oké. Okay. <laughs> ja, we gaan nu een iPod verbinden met de microfoon, dus... Jouw favoriet? Op nou, dit ik momen, op dit ik moment? moet heel eerlijk zeggen, dit was gate, gate En ik ben met de iPod niet zo handig. Dus ik had het verkeerde ingesteld. Maar dat nou, het komt wel een, een keer. Ik heb een idee van hoe ja. het klinkt, wat het is. Ja. Goed, even herhalen. Het is woensdag 26 mei. Ja, woensdagavond 26 mei. Om 8 uur begint het. Ja, en welkom. Je kan binnenkomen lopen om half acht ja. in het jeugdhuis. Jeugdhuis achter de Protestantse kerk. Ja, dat is waar. Toegang. 12 euro ja. met een kopje thee. Met een kopje thee. En als je op de grond zou willen zitten, zijn er zijn ook stoelen aanwezig, maar heel veel mensen zitten in een kring om de muzikanten heen, op een kussentje of een dekentje of wat je ook maar een kussentje zelf dekentje. meenemen. Ja, die zelf graag meenemen. Oké. Okay. Ja. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen er naartoe komen om zichzelf te helen. Dat lijkt me heerlijk als er heel veel mensen bij elkaar komen. Ja. Ja. En veel succes. Jij bedankt voor je komst. Fieke. Graag gedaan, jullie ook heel erg bedankt. Een kame met Caries van Houten. Every time, just too late No one lost, you're standing there What a fool, what a shame In the heart of everything It's just the way that I want it It's just the way that I want it Tonight's the night Time to leave the pressure behind There's no, no surrender guess we'll find what's the heart of everything It's just the way that I want it It's just the way that I want it I don't know why I guess it's just a matter of time And there's no surrender No surrender There's no surrender. No, there's no surrender. No, there's no surrender. No surrender. I was up, I was down. Mei? Het, over... ja, het is 1 mei hoor, Oh ja, het is 1 mei, nou, We gaan praten ja, over de dag van arbeid. Uh, we gaan praten over 4 mei over de dodenherdenking. Het programma voor die dag. Wie mag ik het woord geven? Minken? Even een vraag, Minken? Ja. Eerst uh, oh. Minken Minke van, Minke van der Meulen. Hè. En, uh, Ed, Erwin. Erwin, Erwin, Erwin, Erwin Hilbers. Hilbers. Hilbers. Uh, Is de belangstelling een beetje tanende voor. Uh, oh ja ik vond hem juist groter voor, jaar. Vooral bij, uh, bij het monument, vond ik het Er stond veel volk. Mm -hmm. In de kerk blijft het een beetje gelijk. En maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die naar de kerk gaan... en inmiddels stuk kunnen lopen, dus die alleen bij de kerk gaan. En ja. je hebt heel veel mensen erin... die al bij het monument staan als wij daar komen... Ja. die weer niet naar de kerk gaan. Dus het, uh, en het valt mij eigenlijk op dat er hoe langer hoe meer jongere mensen ook aanwezig zijn. Ja. Er wordt nog steeds veel aandacht aan besteed op scholen. Dat hopen wij. Dat weet je niet? Nee. We hebben een paar jaar geleden zijn we die scholen gaan bezoeken. En ik denk dat we dat weer eens moeten gaan doen. Het is natuurlijk altijd een combinatie een beetje. Bevrijding en herdenking samen. Ja, maar het is eerst gedenken en dan vieren, hè? Ja, absoluut. En dat moeten ze, ze leren. Ja, maar het heeft me natuurlijk met die hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te maken dan. Want je kan er natuurlijk niet allemaal echt loskomen. Als je school over scholen praat, hè, dan... Nou, de narigheid is gewoon, dat het, tenminste naar mijn idee, je mag me aanvullen, dat de leerkrachten die nu voor de klas staan, voor hen is het ook al tachtigjarige oorlog. Dat, ja, dat de is het boekenwijsheid? Ja, ja. Kijk, ik ben nog van voor de oorlog. Ik heb de oorlog meegemaakt. Maar Erwin, ja, die heeft het nog van mij gehoord op ja. school. Ja. Maar, ja. maar zijn kinderen hebben hoogstwaarschijnlijk al jonge leerkrachten... ...die het vanuit een boek moeten vertellen. dat is heel anders. En die boeken zijn ook niet meer zo uitgebreid over, hè? Wel, nee. Het, is, het lijkt uh, nergens zo. Eigenlijk, uh, eigenlijk schandalig, zoals hele het is. Het hele geschiedenisonderwijs, ja. ja. ja. Ja. Ja. nu hebben wij het er vorig jaar nog over gehad over een noodzakelijke verjonging van jullie comité ja. hoe staat het daarmee? gelukt hè? gelukt dat ja, zie je Erwin, ja, zit hier die, door, die, ja. die zit tegenover je ja. ja. ja. Erwin eh, wordt mijn opvolger niet dat ik al wegga maar dat we de toch taken delen vandaar dat hij mee is hm. en dan hebben we ook mevrouw Zwaan erbij gekregen dus we hebben twee jongeren al Kijk aan. Dus het heeft geholpen. Ja, ja, ja. gelukkig wel. Maar ja. heb je nog meer hulpkrachten nodig? Of... Vraag. Ja. Er is altijd wat te doen. Ja, wat, wat doet het comité? Misschien Erwin... Uh... Ja, Erwin is er net bij. Die Kijk kamer. of hij het al geleerd heeft. Ja, ja. Gaan we al voor horen. Ja. Ja. Nou, ja, vraag maar raak. Ja, wat doet het comité? We komen bij elkaar om het hele draaiboek door te nemen. Eh, om het voorgaande jaar te evalueren. Wat zijn de aandachtspunten? Wat is er opgevallen vorig jaar? Wat moet er dit jaar? Eh, speciale aandacht krijgen. Um, ja, het is elk jaar is het eigenlijk eh, hetzelfde programma. Dus het is niet dat we nou elk jaar... Uh, tenminste, dat verwacht ik niet... Dat we elk jaar hele nieuwe uh, activiteit hebben binnen, binnen het comité. Ja, één keer in de vijf jaar. Ja. Eén keer in de vijf jaar wat? Dan is het een uitgebreide programma. Een uitgebreide programma. En is dat nu zo? Dat is ja. dit jaar, ja. Okay. En waar bestaat dat uit, die uitbreiding? Dat, uh, wij, jaren terug zijn we ook naar dat verzetmonument geweest van uh, Verkade. Ja. Maar dat... Uh, dat heeft niet, niet zoveel aandacht in alles. En dat hebben we vorig jaar overgeslagen en afgesproken één keer in de vijf jaar wel. Ja. Dus dit jaar gaan we wel daar naartoe. In dat Nieuw-Noord. En altijd de begraafplaats. Naar de graven op de begraafplaats. Ja. Dus de hele middag is erbij gekomen... Ja, het was ook uh, eigenlijk nu niet meer. Het is nu één keer in de vijf jaar. Omdat de, de, de rit, die werd eigenlijk te lang voor de oudere ja. mensen die nog uh, meeliepen. Ja, ja er kwam een kwartier omdat... lopen bij hè? Ja, daarom. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, want we begonnen dan ook al om kwart voor zeven in de kerk in plaats van om zeven uur. Ja. Want dat kwartier had je ja. nodig. Ja. ja, ik herinner mezelf, daar heb ik aan mee mogen werken vorig jaar. Omdat we langs alle monumentjes in Zandvoort gingen. Leuk, hè? Dat was, nou, ik woon hier al ruim 50 jaar. Maar het was voor mij, hè? En mij een eye-opener. En ik moet zeggen, het meest indrukwekkende deel was op de begraafplaats. En, en de, de verhalen daarachter. Wat ja. allemaal gebeurd is. Ik heb je nauwelijks een idee van. Dat is natuurlijk in het kader van zo'n herdenking, is het natuurlijk ook een geweldig gebeurtenis. Wordt elke vijf jaar gedaan, ja. Ja, en dan gaan we ook langs die monumenten? Wordt dat ook nog? Nee, een keer alleen gedaan? de begraafplaats. Alleen de begraafplaats. Ja. Ja. Ja. Maar de monumenten zijn ook. Oh, Bijzonder interessant, die ja. er zo in Zandvoort zijn. Het halve dorp weet er niks van, want nee. jaren terug heeft het comité uh, de, op de krocht bij Bos. Ja. Uh, voor de hoe heet het? De patriot. Nee, de, pa, de, de patri patriot. patriot. De patriot. patriot. Ja. Een steen onthuld. Als je dat tegen mensen zegt, waar dan, hoe dan? Hm. Ja. En dat is toen echt met veel bombarie, want plaats koper is toen met het vuur uit, bevrijdingsvuur uit Wageningen gekomen. Nou, men weet het, nee. heel veel weten ja. ze niet ja. wat er is. Het monumentje van uh, de oude watertoren, nooit geweten is dat het op het Vavouwseplein lag. Is op dezelfde dag toen niet ja. Ja. Wordt het niet eens een keer tijd om dat allemaal te verzamelen in een boekje? Is er. Is er wel. Oh, een schattig boekje, <laughs> zo mooi. Christine Kemp heeft het. Ja, die maar, was toen. Maar wie heeft het uitgegeven dan? Nou, die, uh, wat ze nu opgericht hebben, behoud van... Um, stichting... Uh, monumenten. Sticht, ja, nou, in ieder geval, nou, er is een zo stichting zo opgericht, ben, ja. Om er nabij. Ja. <laughs> maar en, daar staan ze allemaal in en allemaal beschreven. Heb je dat niet gezien? Nee. Ik, ik, heb ik wist toen niet eens van het bestaan van het boek het losse blaadjes allemaal oh, het is nu, en, zeg zeg is maar nu een boekje niet. geworden ja. en dat is aan te vragen? Of nou, Christine ja. Kemp eh. uh, okay. want ze had ze van de week ook bij zich toen eh, <kijf> bij eh, de, de drukkerij bij, van, van Gettenbach. ja, bij de drukkerij had ze ja. ze al bij zich hmm. ook ja, ja. maar het is het, dus niet iets wat in de handel is zou moeten dat bedoel ik eigenlijk dus, waarom is er niet een boekje van in de handel? Of via de VVV desnoods. Uh, ja. Want die weet men ook natuurlijk niet. En ja. dat was een eye-opener, echt voor mij. Uh, al die monumenten. En op zo'n dag uh, is het zeker heel gepast. Ja. Daar past het perfect in. Maar oké. Okay. We hadden het net dus over de onthulling van dat uh, uh, bordje. op de drukkerij van Gertenbach vorige week. Zijn er nou nog meer plekken in uh, Zandvoer. die zo'n aandachtspunt verdienen? In verband met de oorlog? Ja, ik ben natuurlijk geen Zandvoerder. Ja, al bijna. Haast. Nou, er zou zal, zal best nog wel plekken zijn, ja. ja. Want dan kan je dat allemaal mooi samenbrengen in zo'n boekje ja. en dat dus uh, op een of andere manier uitgeven. Dat zou je zo'n uh, oudere zandvoerders moeten vragen. Je zou een oproep moeten doen. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk, daar gaan we straks met Peter over praten, van uh, de klink. Ja. Over de, en daar zijn natuurlijk een heleboel plekken in die ook gedenkwaardig zijn eigenlijk. Ja. Ja. ja, tuurlijk. Maar nou goed, laten we even teruggaan naar 4 mei. En we hadden nog even, en we, op zo'n vergadering worden ook weer de taken verdeeld natuurlijk. Ja. Hè, wie wat gaat doen. Ja. Nou, wie gaat wat doen. Ja. Erwin, zeg het eens. Uh, ja, we hebben een, uh, een hele mooie lijst hier liggen. Ja. Ik kan hem wel even voorlezen, maar dat... Uh... Doe we niet. Nee... Ja, alle contacten die er, die er zijn voor, uh, voor het hele programma, die worden gewoon onderverdeeld. Dus, Willen jullie beginnen smiddags om twaalf uur? Ja, met het Joods monument. Ja. Nee, we beginnen om half twaalf. Half twaalf. Dan hebben we een ontvangst uh, bij de burgemeester mm -hmm. met de Joodse delegatie. Ja. En dan lopen wij, uh, BNW, uh, de Joodse delegatie, de rabbijn en het comité... Van het stadhuis naar het Joods monument. Hm. Daar wordt dus even een uh, enige tijd stilte in afgenomen. Er worden bloemen gelegd. En dan? De burgemeester spreekt. Ja. De rabbijn spreekt en de rabbijn doet het dodengebed. En Heinz schama declameert. En dan krijg je de bloemlegging. En dan uh, wordt iedereen bedankt en dan... ...zijn ze allemaal uitgenodigd... ...hoe heet het nou, Palace Hotel... ...ja, nee, Palace, Hotel. ja Palace, Hotel. Palace Hotel... ...dan kunnen ze nog napraten... ...en dan krijgen ze een kopje koffie... ...cake en koosje de cake... ...en dan gaan we weer verder... Ja. <laughs> ...en wanneer is dan... De, ...de herdenking op het verzetsplein? Ik moet heel even spieken hoor... ...dan kijk ik heb hier het hele programma voor me... ...op verzetsplein is het om half drie... ...dat is dus bij het beeld van uh, Kees Verkader. ...ja... ja. ja. En wat gebeurt daar? Weinig. Weinig? Daar wordt ook even kort gesproken door de mm -hmm. burgemeester. Er worden ook bloemen gelegd. En daarna gaan we door naar de begraafplaats. Mm -hmm. En wat gebeurt daar? Eigenlijk precies hetzelfde. Mm. Maar op een bepaalde plek? Nee, verzamelen in de aula. In de aula. En dan gaan we onder leiding, denk van Joop Jansen of van Christine... ...kamp mm -hmm. langs alle oorlogsgraven... ...en daar wordt zijn een begraaf en bloem gelegd. Hoeveel zijn dat, er? weet je dat? Uh, ik heb het geweten, iets van twaalf... ...en dan nog van de onbekende... ...en dan is er aan het begin van de begraafplaats... ...bij het oude gedeelte is een, uh, ja, een soort wegwijzer... ...zo heet het niet... ...een, een vredesteken... Dus mm -hmm. daar wordt ook uh, neergelegd... ...want ja. dat is dan voor iedereen... En dan gaan we naar de herdenkingsdienst in de protestantse kerk. Die begint om 7 uur. Wat gebeurt daar? Daar wordt uh, gezongen. Daar wordt ook weer gesproken door uh, kinderen van de Nicolaaschool Die eigen gemaakte gedichten gaan voorlezen. Um, en daarna is het een stille de stille tocht. Mevrouw Stokman. stille tocht het monument. Ja, en bijzonder bijzondere dit jaar is dat de veteranen gevraagd hebben om een plaats... En meneer Marion heeft contact gezocht met burgemeester en met mij. En het is de bedoeling dus nu dat ook veteranen, oude en jonge veteranen, deelnemen aan de tocht. Dat is dus, ze waren wel eens apart, hè, meneer Rommel ja. en ja. Ja. Ja. Herman Landman. Maar nu willen ze dus als, als groep komen. Ja, die zijn ook persoonlijk uitgenodigd nu. Uh, om een prominente plek in de stoet uh, te nemen. Ja. ja Minke van der Meulen, Erwin Hilbers, ik hoop dat er heel veel mensen uh, eens een keer de straat op gaan in plaats van achter de tv te gaan kijken en allemaal meelopen. Ja, we in, doen uh, ons best en, uh, in deze stille tocht. En zolang we benen het vol kunnen houden, blijven we het organiseren. Komt helemaal goed. Ja. Okay. Dankjewel. Dank jullie wel.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 Blijf, hoog bezoek van de hoofdredacteur. Goedemorgen. Volgens mij is het ook een muziek kennen, want hij zegt dit is Randy Newman. Ja. ja, precies. Heerlijk. Heerlijke muziek. Peter, kaalslag aan de kust. Ja, Tom. Hoe verzingen het? Dat heeft mijn vrouw verzonnen. Ja. Die kwam met de titel. Maar, ik, de, zeg maar de insteek was al een, een tijd geleden dat ik dacht van... ik wil een keer een overzicht maken van uh, wat er zo al in het Zandvoorts gebeurd is... Uh, gedurende de Tweede Wereldoorlog en een beeld te schetsen van uh, voor de oorlog, tijdens de oorlog en heel kort na de oorlog, omdat er wordt een heel gepraat en de mensen weten niet de feiten en zitten ernaast. Dat is gewoon een keer chronologisch in beeld te brengen voor uh, de, onze lezers, maar ook voor de jeugd. Krijg jij daar als hoofdredacteur van de Klink meteen de handen voor op elkaar ja. bij het bestuur? ja. Dat is, uh, ik heb een grote vrijheid daarin, in het bepalen van de onderwerpen. En uh, dat kon, ik kon mijn gang gaan. Ja, het is, uh, het is een heel uitgebreide geworden weer, een themanummer. Het is een monumentaal nummer. Doen jullie dat één keer per jaar of zo? Is nee hoor, dat opzet? is... Uh, dat, dat of is als het opkomt? Als het opkomt, Ja. ja. Uh, kijk, het tramnummer wat ik toen gemaakt heb, dat was ter ja. gelegenheid van hè, een ja. bepaald jubileum. je ook, neem ik dan. je ook, zegt ja. jaar opstaan. En uh, dit oorlogsnummer vanwege het 65 jarig dat oorlog gaat met pensioen. Ja. Dat wil het ook bekijken? De AOW, ja. Ja, We hadden het net eventjes met uh, onder andere minke over educatie van de, van de jeugd. Ja. Uh, jullie hebben ook iets met deze klink gedaan. Ja, de, de, te, mijn tekenen. insteek was uh, voor, voor een... Ten eerste om uh, onze lezers inzichtelijk te maken waar wat gebeurd is. Uh, als je goed kijkt zie je op bijna alle foto's ook nog iets staan wat er nu nog staat. Dus je kan echt met deze klink in de hand door het dorp lopen en zien waar wat gebeurd is. En kan enten op de huidige situatie. Ja, en, dat was de insteek. Dat was leuk, ja. Dan gaan we naar de jeugd toe. Ook de jeugd is belangrijk, hè, want uh, misschien hè, opa en oma of grootouders leven nog, hè, al, ja. ander gelang wie naar de leeftijdsopbouw kijkt. Maar nu kunnen ze nog vragen stellen aan elkaar. Uh, de ouders kunnen of de grootouders kunnen het nog uitleggen. Ze kunnen er nog gaan kijken. Heel belangrijk dat je dus die link maakt met het verleden en het heden. Nou, dat is een effect wat jullie bereikt hebben, want ik heb al een hoop mensen gehoord die uh, met die klink in de hand inderdaad dingen proberen te, te vinden. Ik weet nu bijvoorbeeld waarom de kruising Dokter smitstraat Metsgestraat waarom die zo ruim is. Ja. Nou, dat was vroeger een rotonde. Ja. En, uh, en uh, bestonden dat... die toen al? Ja dat, was echt, <tieft> ja, ja, ja, dat was echt een rotonde. Ja, ook de synagoge. Die kan je nu ja. exact plaatsen. Ja. Via he, de, de, de, de huizen. En je ziet precies waar de synagoge gestaan heeft. Ja. De kerkstraat. Helemaal een mooie foto. Die, he, dus dat, dat buren sloppie ja. wat er is. Als je naar een Café ja. Bluis gaat. Ja. Dat, die erker de, is er nog. Die zie je hier ook staan. Ja. En, en, maar hij is er nu nog. Dus echt die erker, ja, als je nu want ik naar de kerk staat. een ijsje te eten aan de overkant. Toen echt Gerardi, en dan kijk je. Ja. En toen zag ik, nee, hey, die erker is er nog. En dan ga je heel anders, ja. heel anders kijken naar. Je kijkt naar de historie. Ik heb dus met het maken van deze klink liep ik eigenlijk steeds in het verleden. Ik zag gewoon overal die gebouwen. Ja. Het moet een mo mooie gedachtenwandeling zijn geweest. Zijn, want het is, er stond dit, dus heel veel moois hier in Zandvoort. Ja, dat heb ik ook. Uh, heel bewust aangegeven, zeg maar vanaf de jaren 35 tot 40 hè, dus dat de, de, de, de oude watertoren er nog stond het prachtige groot badhuis het was een uitermate luxueuze badplaats ja. dat, het, is, dat is niet meer jullie hebben ook met opzet gekozen hè? de opkomst het aanbraak, ik heb en... inderdaad op die manier uh, willen laten, wil ik laten zien zeg maar, het, het, het, het roemrijke verleden zeg maar de, de, de, zeg maar de tweede ...bloeiperiode van Zandvoort. Hè, want de eerste was zeg maar, van 1880... Tot, ...tot 1914 ongeveer. En dan krijg je dan zeg maar, de mooie... ...de 30e jaren, ondanks de crisis. Ja. Maar dat je dan ook... Zeg maar, een, ander, ja, ...een heel ander dorp zag. Een mooi dorp. En dan de teleurstellende... ...wederopbouw. Ja. Hè? Dat is een kort maar krachtig antwoord. Ja, nou die teleurstellende opbouw... ...hadden Tom en ik het heel even over. Mijn idee was... Uh, dat er geen geld was om het mooier te maken. Er zit natuurlijk een, een heel verhaal achter. Ja, hè. Want Het is natuurlijk wel heel kort door de bocht... door te zeggen van, ja, dat is zo. En helaas is dat zo. Maar natuurlijk, men had euh, al tijdens de oorlog... Uh, plannen, waar, die, die bijzonder mooi uh, uitgebeeld zijn... in het boek wat in 1947 verscheen... hoe het allemaal zou worden. Uh, maar enerzijds had je natuurlijk uh, de, wel de visie... Maar je hebt natuurlijk ook geld nodig. Maar de mensen hadden ook weer onderdak nodig. Hè? Dus je kreeg inderdaad uh, een mix van dat soort zaken. En uh, ja, uiteindelijk sneuvelen altijd, nog steeds, de mooie dingen van grote pannen. Ja, nou ja, als je kijkt naar de Zuidboulevard, wat uh, daarvoor een toeristische, voor 1940 een toeristische functie had. Tot de zekere hoogte, hoogte kijk, naar, kijk naar het Zuidere bad. En, ja. Uh, nou ja, echt, echt, echt een toeristische functie. Zuid nou, het Zuidere Bad had je dan. LH en hotels, uh, dus pensions, uh, zijn hotels, uh. zijn pensions. Mooie, mooie hotels en, uh, en pensions, ja. Ja. Ook, Maar de Noordboulevard was echt, echt maar uh, het plaatje van Zandvoort. He, ja. de bag, het uh, Grand Hotel, het Casino, zeg maar, uh, Hotel Carlton, uh, Nog een aantal prachtige hotels. En dat is dus totaal weggevaagd. Ja, de, het zwaartepunt lag ten noorden van de rotonde, zullen we ja. maar zeggen. Tot waar nu de ingang van het circuit is. Zeg maar het NH-hotel, het huidige ja, NH-hotel. Ja. Uh, had dat een reden dat daar het zwaartepunt lag? Ja, tuin, want zeg maar... Uh, nou, dan moet je echt wat, wat verder terug in de historie. Uh, daar kunnen we een aparte uitzending aan wijden, Maar laat ik even heel kort samenvatten, zeg maar, in rond 1880 werd, zeg maar, een strook uh, uh, uh, de Noordboulevard gekocht door, zeg maar, projectontwikkelaars om het nou ja, maar even simpel ja. te zeggen en daar zijn grootschalige projecten gebouwd uh, toen kwam ook het station hè, ja. uh, wat daar uh, wat dan niet op de huidige plaats maar dan Noordelijk, zeg maar ter hoogte de van de passage hè, de, de oude passage en het koerhuis was en daar is dus zeg maar de, de, de luxe ontwikkeling uh, heeft plaatsgevonden en pas zeg maar in 1911 toen het station verplaatst werd naar de huidige locatie en de komst van de tram niet te vergeten mm -hmm. heeft een enorme andere ontwikkeling doorgegaan mede door het toedoen van uh, de Eerste Wereldoorlog. Dat is zeg maar de Duitse adel. Uh, uh, Duitse Oostenrijkse adel. Die was op andere fronten. bezig. Juist. <laughs> en ook door de ontwikkeling van scheepvaart en luchtvaart zocht andere locaties. Hè, natuurlijk de mediterranee. Ja. Maar goed, daar kan ik heel lang over praten. <laughs> dat is de, maar we gaan natuurlijk even, even over het je van hebt, de Tweede Wereldoorlog. Je hebt de naam van je vrouw Van Marjan al genoemd. Ja? Als bedenkster van de... De, de titel. De titel uh, wie hebben er nog meer aan meegewerkt? Uh, zeg maar, Arie Koper heeft vooral zeg maar de, de, de, de digitale taken voor op zich genomen. En Martin Kiefer heeft zich vooral met uh, archiefonderzoek en aanleveren van materiaal uh, bezig gehouden. Daarnaast heb ik het nummer zelf geschreven. Zijn er nou nog uh, foto's naar uh, boven gekomen die... ...eigenlijk helemaal onbekend waren. Nou, het is zelfs zo... ...je zit met een genootschap met een beperkt budget... ...ik ben een paar schitterende foto's tegengekomen... ...maar die moet je kopen. En daar heb ik gewoon geen geld voor. En dat vind ik zo jammer. Want, uh... Uit andere archieven uh, ja. in Nederland? Ja. Okay. En, en uh, dat zou het nummer nog mooier maken. En, nou ja, ik zit al een beetje te kijken naar de toekomst. Van, uh... Wat kost zo'n foto? Nou, dan moet je al te gauw denken aan... Uh, ...100 euro plus btw. Mm -hmm. En uh, ja, laat ik zo zeggen, zo'n nummer wat wij gemaakt hebben, 64 pagina's. Normaal maken wij 28 pagina's. Het, het lidmaatschap is een tientje, dat gaat nou wel iets omhoog. Maar dat kan niet uit, dat nee. kan gewoon niet uit. Nee. Dus uh, je wil heel graag zeg maar uh, de historie uh, over het voetlicht brengen. En we hebben heel veel leden, maar zeg maar uh, dit soort bijzondere nummers kan je maar heel enkele keren uitgeven, want dat kan onze kast niet aan. Nee. En uh, dus we hebben ze maar, voor de scholen, want we hebben ook scholen uitgedeeld, uh, subsidie aangevraagd van de gemeente en gekregen. Dus als je wat extra's wil doen, moet je andere inkomstenbronnen aanboren. Maar dat is weer heel moeilijk. Nou, Misschien uh, is het een idee om van tevoren de leden kenbaar te maken: we willen dit project uitvoeren. Wie heeft er wat voor over? Ja, dat klinkt heel leuk, maar zo werkt is zelfs de werkelijkheid niet. Uh, je zal uh, echte boeren op moeten om uh, sponsors te zoeken en adverterers. Het punt is. Ah, uh, je hebt natuurlijk altijd kleine besturen uh, iedere minuut dat ik niet aan de klink werk of met, met sponsorwerving bezig ben, werk ik niet aan de klink nee. Nee. en die tijd heb ik gewoon niet nee. ja. dus je ja. moet keuzes maken en dan ga ik liever op de kwaliteit en de inhoud dan uh, zeg maar uh, de deur langs om te kijken of sponsors kan krijgen je moet, je moet erin geloven en dat je ervoor gaat en dat je zegt van kijk een gemeente kan je subsidie aanvragen dat krijg je wel of niet dan kan je mee verder maar het moet je hebt er geen tijd voor. Andere mensen ook nauwelijks. Hoeveel scholieren hebben een uh, nummer gekregen? De uh, Zandvoortse scholieren van de basisscholen uh, groep 7, 8. En zeg maar de Gettenbach. Mm -hmm. En dat heeft Ankie Austra allemaal in, in portefeuille genomen. Om, om te distribueren en een heel enthousiast verhaal te vertellen. Om juist de jeugd duidelijk te maken dat Zandvoort. niet zo heel lang geleden eigenlijk heel anders was. Ja. En in de hoop ook dat. Onderwijzers hiermee een, een geschiedenisles. Uh, ja, die leren er ook wat van. Uh, ah, ze, ze weten hoe ze in elkaar zitten, maar je hebt ook de aanhaakpunten van de voedseldistributie, van het terreur. Hè, je huis wordt verbrand. Ja. Je, kan hier, je hebt hier zoveel aanhaakspunten, aanhakingspunten vanuit het lokale dat je ermee verder kan. Dus ja. je, je kan dus inderdaad over. Je kan het, die periode gaan praten. Je, je, ja, maar je kan het zelfs uh, aan de hand uh, in de actualiteit trekken. Met voor Kroatië, wat daar allemaal gebeurd ja, is. Huh? ja. Wat ik ook heel leuk vind om je te vertellen. kan met elkaar verbinden. Uh, de, de, al die bekendmakingen die erin staan. Ik vroeg ja. een bepaald moment aan, aan mensen die hem gemaakt hebben, en nog een andere mens. Wat valt je nou het meeste op in dit nummer? Aan jongelui Dat zijn niet de foto's. Dat is zeg maar de, de, de keiharde teksten van bekendmakingen. Je ja. ja. wordt gewoon doodgeschoten. Je ja. huis wordt in de fik gestoken. Ja. Dat soort dingen. Dat zijn we niet meer gewend. We zitten hier uh, oeverloos te bouwelen. van uh, wat voor strafmaat gaan we toepassen op iemand? Polderen. Precies. Ja. ja. ja. ja. <laughs> Wij hadden het er ook nog even over. over. Het, wat mij betreft een, een effect daarnaast is. als je zeker kijkt. 1935, 1940. hoe leuk en gezellig Zandvoort was. en als je dat houdt tegen de plannen die er nu liggen. Uh, ...van bestuurders, van architecten en dergelijke... ...dan vraag je af of ze nou nooit iets hebben geleerd... ...of ze nou nooit eens naar het verleden hebben gekeken... ...waarom Zandvoort zo succesvol was in het verleden. Ja, ik ben heel blij dat zeg maar, exact zeg maar, mijn doelstelling bij jou overkomt... Ja. ...dat ik het, het beeld van het gezellige, het, het, het moderne, het luxueuze Zandvoort... Uh, ...overkomt bij de lezer... En ik hoop ook dat onze bestuurderen uh, uh, daar dat, notie van nemen. Ja. En gewoon verder kijken van, hé hey jongens, nou, nou Het kan simpel, ook anders. Heel simpel, het ja. nu voorgestelde venster op de zee, op de rotonde of badhuisplein. Whatever, wat ja. Wat iets afgrijzelijks is in mijn ogen in ieder geval. Ja. En je ziet de oude strandweg met de gezellige terrassen. De winkeltjes en dergelijke. Ja. Zijn behoeftes, ik, ik weet best dat je niet in de oude stijl kan nee. doen. Nee, maar laten we even een mooi voorbeeld nemen. Houtelbouwers, hoe lang is het al weg? Ja, heel lang. lang al. Juist, 25 jaar. Ja. De eigenaar is al lang dood. Ja. Al lang. Ja. Het is nog steeds een kale zandvlakte. Ja. Nou, zo, nou, ja, nou ja, dan er we daar nog wel even een uurtje doorgaan. Dan, dan ligt daar een groot probleem met uh, grondeigenaren. Ik, ja, en, uh, als je daar niet echt je best voor doet, kom je er ook nooit uit. Nou, je moet dat, dat probleem ontstijgen. Ja. Het gaat zeg maar om de toekomst van Zandvoort. Het gaat om werkgelegenheid van een heleboel dorpsgenoten. Ja. En het gaat zeg maar om de invulling daarvan. Ja. Dan moet, je, dan moet je niet gaan neuselen, uiteindelijk, van, om een stukje grond. We keren even terug naar. Uh, dan kunnen we naar de kaalslag. <laughs> nou ja, het het dient meerdere doelen. Het is een collectors item, item. Ja. Hoeveel, hebben ja. Ja. Hoeveel hebben jullie extra gedrukt? Weinig. Waarom? Om het om nee, nog exclusiever het te maken? Nee, op een bepaald moment heb je dat geld gewoon niet. Nee. Wij, wij, wij moeten roeien met de riemen die we hebben. Hm. En daardoor we hebben we natuurlijk een hele zuinige penningmeester, terecht. Want. Uh, je zal toch zeg maar uh, je begroting op orde moeten hebben. Ja. Dus je kan niet zeg maar van, nou weet je wat, we gaan eventjes zoveel duizend exemplaren extra doen. Ja. Nee. Dus het, gewoon... wordt, uh, het wordt vechten geblazen bij de Bruna? Het wordt vecht is in dit <laughs> kader niet juist. <laughs> <laughs> Peter, nog even iets heel anders. Ja. Je hebt het nu bijna tien jaar gedaan, dat hoofdredacteurschap. Ja. En toen? Daar stop ik ermee. Je stopt ermee. Heb je al een opvolger? Ja. Daar wordt binnen het bestuur aan gewerkt, ja. Hmm. Oké, okay. dat horen we binnenkort? Ja, natuurlijk. Hoor je binnenkort. Heb je nog een project op stapel staan? Ja, ik heb nog een aantal dingen in gedachten. Uh, daar kan ik natuurlijk nog niet te veel over vertellen. Eén maar één van de punten is dat ik te zijner tijd een, een, een boek wil uitbrengen over het Zandvoortse. En uh, de, daarnaast ben ik ook aan het nadenken of, zeg maar, van bepaalde nummers. Uh, Themanummers, wellicht uh, een soort boekje kunnen maken. Een soort omnibus. Bijvoorbeeld. Hmm. Oké, okay. bedankt voor je komst. Heel graag gedaan. En uh, veel succes met het zoeken van opvolgen. Ja, <laughs> dankjewel. Bedankt.